Meent ik, lees u het Evangelie uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Lucas. Het 15e hoofdstuk, daar van de versen 11 tot en met 32. En daar staat boven geschreven: De verloren zoon. Maar eigenlijk zijn er twee verloren zonen. Dat zult u ook merken vanmorgen. Daarom noem ik de geschiedenis maar de gelijkenis van de verloren zonen. Dat is de lezing uit de Heilige Schrift, Lucas 15, vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebben, is weggereisd in een vergelegen land en heeft daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land... en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land... en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten... en niemand gaf hem die. Tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij... Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood... en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan... en ik zal tot hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u... en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader... en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u... en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten... Brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam... En het huis genaakte hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide dat hem uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende, zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide dat hem kind. Gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Vermeent het is moeilijk om uit deze gelijkenis een tekst te kiezen. Zou ik dat al moeten doen, dan neem ik daarvoor een gedeelte van vers 20. Deze woorden uit vers 20. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En ook een stukje uit vers 28. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar dat in het kader van deze gelijkenis... ...als stof voor de prediking op deze zondagmorgen. Gemeente in de dienst des Heren mag u uw gaven geven. De eerste collecte is voor de diakonie bestemd... ...het jeugdwerk in uw eigen gemeente. Tweede collecte is voor de kerk... ...voor het onderhoud van het orgel. Bij de uitgang wordt uw gaven gevraagd... ...voor de kerk, voor het kerkelijk en pastoraal werk. We zegenen de Heren u in de afzondering van uw gaven... ...voor de dienst des Heren... Nu en straks. Wij gaan zingen, Psalm 25 daarvan, de versen 7, 8 en 9. 25, 7, 8 en 9.